De gemeente Tolen zoekt de rechthebbenden van ruim duizend grafstenen. Sommige zijn in slechte staat, maar de gemeente moet eerst contact met de eigenaar hebben. Sommige graven zijn honderd jaar oud. Er zijn stickers opgeplakt met het verzoek om te bellen, meldt Omroep Zeeland. In de tijd dat Tolen nog uit verschillende gemeentes bestond... werd een ratje toe aan afspraken gemaakt met bijbehorende rechten. Mensen hebben een jaar de tijd om zich te melden. Daarna wordt de steen verwijderd of opgeknapt op kosten van de nabestaanden. Het gaat alleen om de stenen. De graven worden ongeveer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 Ander uh, de mistletoe en dan uh, komt het allemaal goed, toch, Mo? Ja, als het goed is wel. Ja, toch, zeker. Uh, all I want for Christmas is you, Jordan, Mariah Carey. Het begin van het derde uur. Nou, kerst, ijsbaan, het hoort er allemaal bij elkaar. Ja, en er als... wordt uh, niet alleen geschaatst, maar er wordt ook uh, curling gespeeld. Ja, fluitketelcurling uh, is traditioneel uh, op de dinsdagavonden uh, op de ijsbaan uh, hier in het uh, centrum. Maar dit jaar is het wat bijzonderder, want het is niet alleen op een dinsdag. Het is ook een keer op een woensdag, omdat die dinsdag natuurlijk dan tweede kerstdag is. Dus derde kerstdag is ook de curling, de voorrondes. En omdat er zoveel teams aan meedoen, heb je... Ja, niet normaal, hè? Echt, he, echt heel veel teams, maar volgens mij heb ik gehoord. Uh, maar dat gaan we pas zien als het uh, daadwerkelijk zo is, dat er zelfs een derde curlingbaan bij komt. Jeutje, jeukje. <laughs> Nee, het is een paar jaar geleden eigenlijk begonnen, ja, een beetje als een grap... He, in, ja. uh, om curling te gaan spelen met uh, fluitketels. En uh, ja, dat is wel een enorm succes. Uh, met name de, horeca -teams, uh, zijn, uh, de horeca teams zijn, zijn uh, aanwezig. De teams zijn aanwezig inderdaad. Maar niet alleen de horeca, ook een zeevisvereniging bijvoorbeeld. Of de Fit Academy, uh, Spanelanden doet zelfs mee. Het zijn er zoveel. er uh, zijn 48 teams in totaal. He. En de vrij uh, ook, hè? De vrij De vrijdagmiddagborrel uh, zit erbij. Ik heb weer 4 met twee teams uh, zelfs. Uh, opbouw, uh, weet ik wat allemaal. Gebiedsteam Zandvoort, de brandweer doet mee. De dierenwinkel Rio uh, die doet mee, Rio's. Uh, de vrijwilligers van de IJsbaan doen ook zelf mee. Ze zit er uh, boordend vol weer. En er zijn niet zomaar uh, uh, fluitketels. Hè. Ze zijn helemaal volgestort met uh, beton. En dit jaar zijn ook nieuwe fluitketels gemaakt. Oh. Dus de oude fluitketels die, uh, gaan aan het uh, gebouwtje hangen, denk ik. Of... Uh... Ik weet niet wat ze daarmee gaan doen, maar ik zag dat ze druk bezig waren... met nieuwe de prepareren. Nou, dat, dat, dat gaat niet meer, hoor. <laughs> nee? Nee, dat krijgt een beetje betonsmaak in okay, je uh, okay. thee, denk ik. Nou ja, in ieder geval weer een uh, leuk evenement... wat uh, op uh, de ijsbaan uh, gaat uh, plaatsvinden. En volgende week gaan ze die al opbouwen, hè, de ijsbaan? Ja, klopt. Dat uh, uh, had ik het uh, net over. Zeker. Nou ja, we houden het uh, in de gaten. En als er meer te melden is, hoor je dat uiteraard... bij je eigen lokale radio CFM.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 When it's said and done, I'll keep holding on, even in the silence, I can hear your voice through all of the noise, yeah, yeah, we'll keep dreaming, dreaming. Ja, ja, zo dadelijk uh, de pits reports met uh, Reneloos en Maria Stijs. Running down my face. I got real fears. Waiting to be faced, but I'm still here. It's another day and I'm still here. I got blue skies. Open up above me, let me hold you tight. Tell me that you love me, it's a new light. Oh. Nothing's ever felt more real Hold me close, crazy light I'm living at the speed of light Time and grace around me Cause I sit and wonder why But Don't let go, crazy light I'm living at the speed of light Don't forget Say goodbye. You go faster than I run, faster than I follow a faster than I want. I look around and realize that you're the only one. Mm -hmm. Yeah, you're the only one. And I'm on my knees looking for meaning, looking for something that's real. I got someone to love me, and I just started to feel. Loving it in slow motion, loving it in slow motion, mate. Hold me close I'm like a star shooting across the sky Don't forget about me before we say goodbye Hold me close Een nieuwe single heeft van Chef Special. En je hoorde de single Speed of Life. CFM, Race Radio, Pit Report. En als we het over Speed hebben, ja, en niet uh, die Speed. Ik zie alle nou, Ja, over snelheid hebben we dan? Dan gaan we naar het theater van de Autosports. En daar zit uh, Rendel Goedemiddag, Rendel. Welkom. Goedemiddag, helemaal vanuit Beverwijk. Ja, helemaal vanuit Beverwijk. Jongen, ja, helemaal vanaf jongen, vanaf jongen. Parallelweg. Ja, op die parallelweg. Ja, ja daar, daar zit je nog steeds met uh, Autopassion. Mooie uh, bedrijf. Vanmorgen gaan, gaan we er niet weg. Nou ja, je hebt gelijk kijk. ook, want uh, je hebt ook heel uh, veel uh, mooie auto's uh, daar staan. En uh, ja. ja, je had op jouw uh, Facebookpagina, heb je wel over modelauto's uh, gehad en dergelijke weer. En uh, ik kwam een uh, modelauto tegen, of in ieder geval een afbeelding daarvan, van een Ferrari F1 2002 WC. Ja, ja, mooi hè. Nee, maar het ging, daar ging het eigenlijk even niet om. Het ging even om de laatste jaren hebben we het altijd vooral, uh, zeker het uh, nieuwe Max Verstappen-publiek heeft altijd iets ah, oh, gelimiteerd dit, gelimiteerd dat, en, uh, en dan hebben ze het over gelimiteerd 350 stuks wereldwijd en 1750 stuks wereldwijd. En uh, dan zeggen ze, ah, oh, dat zijn er heel veel, en dat uh, is dit en dat. Nou, dat, dat, jongens, dat is maar heel erg weinig als je vergelijkt hoe het vroeger was, zeg maar. Uh, want in het artikeltje kon je ook lezen dat uh, limited edition, 25.000 stuks. Ja, ja. Dat is, uh, dat, dat is geen 500 of uh, 750 ja, zoals zijn, vroeger er was. Een aantallen. Maar dat was uit een tijd dat er in de modelautos, laten we het zo zeggen, in de modelautos het absoluut ook even een beetje in, om veel grotere aantallen ging. En ook veel meer werd verzameld. Die markt is echt een uh, heel stuk kleiner geworden uh, dan uh, zeg maar uh, 20 jaar geleden, 25 jaar geleden. Uh, daar was een gemiddeld uh, gelimiteerde oplage, was inderdaad al gauw uh, 15.000 20 stuks. 25.000 stuks. En, uh, en dat is niet, natuurlijk niet alleen voor de Nederlandse markt. Het is voor de hele wereld. En die is heel erg groot hoor, de hele wereld. Dat is echt een hele grote aardbol. Uh, en daarom zeg ik wel eens tegenwoordig tegen mensen... Ja, 750 stuks, dat zijn de veel. Nou, dat valt best wel mee. Want als uh, elke supermarkt in Amerika er eentje neemt... dan hebben we hier uh, geen eentje, zeg maar. Dus uh, dat is natuurlijk een heel ander verhaal... Uh, als, als je naar die aantallen kijkt. De markt is gewoon een stukje kleiner. Vroeger werd er veel meer verzameld. Ja, ja, nee, ja dat klopt wel. Uh, inderdaad. En dan zie je die prijzen bij uh, 106 euro voor een uh, auto. Dat, uh, ja. is, dat, is dat veel of uh, valt het mee? Nou, dat kan je denk ik wel een beetje vergelijken met tegenwoordig. Kijk, tegenwoordig kost een 1 op 18 auto al gauw 175, 200 euro. Maar dit is 2002 en toen was 109 euro. was ook echt heel veel geld. Uh, dus dat, die vergelijking is wel een beetje hetzelfde gebleven. Kijk, uh, wat de mensen wel zeggen. Je moet niet vergeten dat een transport uit China... waar de modellen gemaakt worden veel duurder is. Maar die Chinees die werkt ook niet meer voor een kwartje. Die tijd is echt wel een beetje voorbij. Ja. Maar, dus uh, natuurlijk is alles duurder. De producties duurder, de materialen zijn duurder, de ontwikkeling is veel duurder. Dus de modellen zijn tegenwoordig, ja, ik moet wel zeggen, wel serieus veel geld hoor. Het is, het is, het is niet goedkoop, maar relatief ten opzichte van die tijd eigenlijk wel een beetje dezelfde prijs. Maar, uh, zo moet je het wel een beetje zien. Ja. Dus... Uh, uh, daar is niet zo heel veel in veranderd, maar het blijft nog steeds heel veel geld tegenwoordig. gemiddelde auto's is gauw 60, 70, 80 euro, dus ja. Je moet, wel, je moet wel wat, laat het zo zeggen, de student die op het kamertje zit voor 1500 euro in de maand, die kan geen modelautootje meer kopen, zullen we zeggen. Dat, uh, ja, dat zit er niet in, en uh, ook niet van uh, de Le Mans uh, pits, die, uh, ja, de, waar je ook uh, afbeeldingen van uh, geplaatst had, ja. uh, met onder meer uh, de pits van uh, Spijker uh, erop, hè? Ja. daar was iemand uh, helemaal wild van. Uh. Ja mooi hè? Ja, gewoon, hè? Dat is gewoon uh, dat, ja, die was zo gelijk weg hoor, dat zijn, dat zijn een beetje unieke vondsten die ik dan weer inruil en dan komt zoiets tevoorschijn en denk joh, heeft dat bestaan dan? Ik weet niet eens van het bestaan, maar dat was ook alleen maar weer op een loan verkocht, en, uh, en dan, ja, dan kom je gewoon leuke dingen tegen. We hebben hier. Uh... Uh, op het uh, dit kunnen de mensen gratis meenemen, dus ook mooi. Uh, enorm veel, honderden uh, Formule 1 uh, magazines liggen. Uh, die kwam moet op zolder tegen Rendell Moeten. Makes you a leg, neer kun ze die gratis meenemen? Uh, er staan ontzettend veel leuke foto's in. Maar dan kwamen we bijvoorbeeld, en dat moet, moet ik wel leggen, uh, ontzettend om lachen: een, uh, van het Spijker Formule 1 team. En daar praten we toch over een tijdje terug, hè? Uh, kwamen een uh, grote poster in tegen. En daar stond: Als ik later groot ben, wil ik een Spijker. Ja, die is toch wel. ja. Die wil, je, die, wil je, die wil je boven je bed hebben houden. Zeker, zeker weten. <laughs> nou ja, die, die gaat niet weggegeven worden. Die nee, die, die, die, huid, die, die... Huid, die huid al hier. Ja, ja al dat dacht uh, ik al. Want kijk, het mooie is: met uh, autosport, maar ook met modelautootjes, uh, Je wordt nooit volwassen. Dus je, je wordt ook nooit groot. Dus ja, je kan altijd blijven dromen. Dat is het mooie van. De uh, auto's wat wat blijven ook gebeurt. klein. Hè? De autootjes blijven ook klein, dus waarom wij niet? Ja, maar, nee, ja maar weet je, je, moet gewoon, je moet helemaal niet volwassen willen worden. Dat helemaal, bedoel, met modelauto's auto's wil je dat helemaal niet. Ik, uh, ik zit al uh, meer dan 30 jaar in het vak en ik ben nooit volwassen geworden, zeggen de jongens. Dus ze zijn me gunstig toch? Dat is alleen maar mooi. Dus uh, dat, uh, dat, dat, dat word je ook niet. En, uh, dat is altijd goed hè, als hier een verzamelaar binnenkomt en die heeft zijn nieuwe vriendin bij zich, of die heeft uh, zijn vrouw bij zich. en zeg ik altijd tegen die uh, dames, verzamel jezelf. Nee, ik vind het helemaal niks. Maar onthoud wel, wij worden nooit oude mannetjes op een bank. Nou, dat is altijd goed. We mogen ze altijd meer meenemen. Dat ja, werkt. Ja, zeker. <laughs> heel goed, heel goed. He, heb jij uh, trouwens uh, even een ander onderwerp? Heb jij uh, nog wat uh, meegekregen van het uh, autogala? Uh, wat, uh, wat er gisteren was van de FIA? Nou, dat er weer heel veel op het uh, internet werd verkondigd en toestem, dat soort dingen. Maar dat ja, ze allemaal er heel erg mooi uitzagen. Ik weet niet of je de foto's gezien hebt van uh, uh, Max in Gala-adres. Ja, strak en pak, in pak hoor, die Max. Ja, strak in pak. Uh, gewoon helemaal geweldig zagen er mooi uit. Nee, de reizen zijn uitgereikt. Er is dus altijd een feestje. Dat hoort er een beetje bij, denk ik. Uh, ik vind het leuk dat ook jonge karters daar dan een beker van Max krijgen. Dus, uh, die hebben ook goed geslapen, zeg maar. Die jonge uh, jonge hondjes, -jong die wereldkampioen zijn geworden. Ja, dat vind ik gewoon prachtig. Dat vind ik heel erg mooi. En uh, ja, uh, dat gala... Ja, weet je, iedereen is opeens weer geweldig. Dus er komen nooit veel dingen naar de voren wat een hopen ellende is geweest. Want in de week hiervoor was er natuurlijk een hopen lende ineens hè, in de formule 1 met uh, Susie en Toto Wolf. Die ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dit ja. is een heel apart verhaal. Heel apart verhaal. Uh, uh, Susie wil ook absoluut weten hoe dat in de wereld is gekomen. En uh, alle teams hebben zich daar... Uh, met, door middel van uh, statements en brieven... helemaal van uh, gezegd... Ja, wij zijn het niet geweest. Uh, wij hebben hier niks mee te maken. Uh, dus waar dat allemaal weer vandaan komt... Uh, niemand weet het. Maar het was natuurlijk niet een heel goed verhaal... wat daar uh, bezig was. Nee, en, nee, nee. Uh, wat daarvan waar is, we weten het niet. We hebben geen idee. En ik, uh, het zal uiteindelijk wel een beetje... Uh, ja, met de sisser aflopen. Maar komt het uit de vier jaar geleden? Is het natuurlijk niet heel erg goed wat daar gebeurt. Nee, nee, zeker niet. Maar uh, ja, ja zo'n verhaal moet je eigenlijk uh, niet eens veel aandacht aan besteden. En, aan. Eigenlijk niet. Weet je, maar ja, je weet het tegenwoordig met social media. Uh, er wordt uh, uh, een heel klein vingertje gegeven. En je hebt gelijk duizend handen, zeg maar, op het bord liggen. Uh, Tuurlijk, iedereen let op je, hè? Ja, <laughs> let op je. En iedereen heeft zijn mening erover. Dus uh, de heel uh, social media ging daar natuurlijk weer helemaal op los. En uh, zie je wel altijd vals is dit vast, Ik denk dat het allemaal... Weet je, het is zo'n professionele uh, sport waar uh, de Formule 1. Uh, ik denk dat het allemaal wel weer meevalt. Daar worden geen geheimen met elkaar gedeeld. En ook uh, binnenskamers niet hoor. dat uh, is allemaal best wel heel erg... Uh, die kunnen heel goed afstand aannemen. Het zijn professionele mensen. Ja. Nou ja, 2024 weer uh, nieuw seizoen. Maar weer met uh, sprintracers uh, die, uh, die gepland staan. Ja. ja. En ik weet nog steeds niet wat ik daar nou van moet vinden. Maar, uh, uh, Zo'n heel weekend wordt overhoop gehaald, dat vind ik wel leuk. Want in feite, de teams hebben heel erg weinig tijd om te, te, te trainen. Uh, dus uh, je moet eigenlijk wel in de simulator je setup al goed hebben zitten. Anders uh, weet je gewoon dat je hele weekend verkweld is. Maar ik begrijp het hele format nog steeds niet. Uh, de de beloningen die daarvoor uitgedeeld worden qua punten... vind ik eigenlijk een beetje laag voor wat ze in principe doen, de teams. Maar, uh, uh, als jij uh, uiteindelijk 9 of 10 rijdt, ga jij niet meer lopen aanvallen. Maar, uh, dat, dat maakt dan ook allemaal niet zo heel erg veel mee uit. Uh, dan zeg ik, jongens, maak zorgen er dan voor dat zo'n sprintrace uiteindelijk de uitslag daarvan uh, de kwalificatie is voor de wedstrijd. Dan gaan iedereen zijn best wel weer doen. Ja, nee, ja, uh, klopt. Hè? En nou gaan ze een beetje, een beetje lopen schuiven van, uh, van de zaterdag naar de vrijdag, geloof ik. Ja, uh, die kwalificatie. Ja. Nou, ik ben nog steeds meer uh, voor het formaat van, uh, ook voor de, voor de kostenplaatje. Hè? Want we hebben het altijd over een kostenplaatje in de Formule 1. Uh, als ik dan zeg van nou het kostenplaatje, gaan ga dan eerst eens kijken hoe zo'n kalender in elkaar zit. Uh, voor de teams die moeten gaan schuiven van het ene circuit naar en het andere circuit. Zeker als je een triple header hebben met de drie wedstrijden achter elkaar. Zorg dan ook dat die boel een beetje bij elkaar in de buurt zit. Hè? We hebben nu gezien met de laatste wedstrijden Las Vegas en uh, daarna Abu Dhabi. Dat is even een afstandje, hè? ook in de tijdzone. Dat werkt gewoon niet, maar dat is natuurlijk niet alleen voor die rijders... maar zo'n heel team, hè? die monteurs, toestanden. Uh, dat gaat op persmensen, daar gaat nog wel wat uh, over die hele wereld aan het verschuiven. Ja, daar moeten ze naar gaan kijken dat dat beter gepland wordt. Hoe zorg dan de, dat een, uh, uh, zeg maar een, uh, een Engeland, uh, uh, België, Nederland drie bij elkaar zit. Dat maakt niet zoveel uit. Dat is een klein rondje rijden in Europa, zeg maar. Uh, wat ik ook wel heel voorstander ben, is gewoon alles na twee dagen. ...het hele service in twee dagen. Ja, en, uh, dus, uh, dus de vrijdag uh, niet meer uh, Vrijdag niets meer doen. <laughs> ja. En dan gewoon zaterdagochtend een, een, een vrije training... zaterdagmiddag een vrije training... ...zaterdag aan het eind van de dag uh, die kwalificatie erin... ...en zondag de wedstrijd. En uh, dat is de eerste... ...ga je daar denk ik het publiek veel meer mee vermaken. Uh, voor de organisatoren... ...denk ik dat het niet zo heel erg uitmaakt... ...of zij op uh, vrijdag en zaterdag een halve uh, volle bak hebben... ...of op zaterdag de hele bak vol hebben... ...qua, uh, qua kaartverkoop. Um, voor, voor een hoop dingen kan je een kostenplaatje. De planning natuurlijk een stuk minder maken. En, uh, ik ben daar wel voorstander van... ga terug naar twee dagen. En, uh, dat, uh, vroeger was het ook een Camperie twee dagen. Hè? In de jaren zeventig was het ook maar gewoon de zaterdag en de zondag. Ja, ah. Sanford, Sanford vindt het wel lekker hoor. Drie dagen. Want ook uh, die vrijdag zit uh, altijd wel uh, bommetjes vol. Ja, maar niet vol vol. Nee, niet. niet, nee, niet uh, nee, dat is alleen de zaterdag. Die is echt de drukste dag hier in het uh, centrum. Uh, daarvan. Ja, ja, dat is de gekke huis. Maar ik, ik, bijvoorbeeld... Uh, uh, als je kijkt naar een camper hier gewoon in ja in, in zeg maar, ik ze noemen het al een beetje Abu Dhabi. Nou, ik weet niet of jullie er al gekeken hebben, maar er zie je gewoon helemaal niemand op de tribune. Nee, oh, uh, nee. de Duiven, en heb je het gezien? Ja, daar maakt het voor zijn organisator niet denk ik heel veel uit. Maar ook in, in Japan, wat toch wel echt een land is waar veel uh, echt autosportfans zitten, ook die gewone vrije training zitten daar niet heel veel mensen. En dan denk ik van, ja jongens, dat, dat maakt het ook voor zijn organisatie. Kijk, die organisator, die, die moet natuurlijk wel de centjes binnenhalen. Die moet wel zijn kosten kunnen dekken, want die Formule 1 is niet goedkoop. Je praat echt niet over een paar tientjes als die jongens komen, we gaan bij jou racen. Je moet echt enkele miljoenen aftikken. En Dat moet wel terugverdiend worden natuurlijk met kaartverkoop. Maar als jij twee keer een volle bak hebt, ik denk dat je redelijk ook wel uit gaat komen. Plus het is in feite dan voor het team zelf ook natuurlijk veel minder werk. Maar een dagje extra, oh, ik denk dat ze het vertekenen hoor. Dat ik ze even gewoon kunnen reizen, toestanden en dat soort dingen. Ja, ja inderdaad, dus. nou Ja, we wachten we we wacht het, het gewoon af. maken zijn wensen denk ik, is dat zijn wensen. We hebben in ieder geval uh, weer zes uh, sprintracers uh, volgend uh, jaar. Ja. En uh, hoe dat er pre precies uh, komt met die, die, die kwalificatie daarvoor en dergelijke. Ja dat krijgen we in januari dan te horen hè, van de FIA. Ja. Ze gaan weer wat veranderen. Ja, nou ja, daar zijn ze goed in, hebben de via iets veranderen. Daar zijn ze heel dus... goed in. Daar ja, zijn ze heel goed in. Ze zijn ook altijd heel erg goed voor heel veel dingen, verdonkere maanden of heel veel dingen uiteindelijk zeggen, nee, dat was toch niet zo slim. Je zag het weer met die uh, inhoudactie van uh, Max in die uh, pitstraat. Ja. En dan maar de volgende dag wordt verboden. Ik denk ja, waarom dan jongens? Uh... Wat ja, dat waar, zijn de, de maxregeltjes van de VIA. <laughs> ja, ze worden ter plekke verzonnen vaak hè, met het hele gebeuren. Uh, ja, we gaan zien wat, wat, wat voor format er gaat komen. En, uh, uh, uiteindelijk denk ik wel dat de teams weer heel weinig inspraak erin hebben, dat is altijd wel een beetje jammer. Maar uh, ja, daar in Parijs kunnen ze soms hele, hele rare dingen verzinnen, zodat we daar maar ophouden. We wachten het even af, Renold. Ja. Dank je wel weer hè, voor vandaag. Dan ja. gaan we kijken of we volgende week wat nieuws hebben, want jongens, het is wel komkommertijd. Kom -kom tijd. ja, dan maken we er in plaats van 15 uh, minuten, maken we er 10 minuten van, is ja, toch ook goed? dat maakt helemaal niet uit, dat maakt niet uit. Ja. Hier, uh, mensen helpen, er staat iemand hier te stapelen, Ja. Yeah? dus uh, die gaat er wel helemaal goed komen. Mag je het meenemen? ja ja oké okay, nou aan. Klap, erop, uh, klap erop en uh, ga met die bal Het gaat helemaal goed goed uh, ja, Rendel dank, dank, u, dank u wel weer tot volgende week Yo. dat was uh, hoi. Hoi, uh, Randall Lawson vanuit uh, inderdaad het theater van de autosport te vinden op de parallelweg in Beverwijk precies ja. zo is het We waren net op de Parallelweg in Beverwijk, maar we blijven nog even in Beverwijk. Want het voetbal is daar ook vandaag, Jan. Ja. Ja, en, nog... en je, je had er een goed bericht gestuurd op WhatsApp, is dat nog steeds het geval? Ja, Rob, absoluut. Het is uh, nog steeds 2-1 voor, dat was een heel mooi doelpunt. Een, mo een mooie corner van uh, Fernando, die binnen werd gelopen door Sabine, dat was de 1-2. En daarna hebben we nog uh, echt uh, drie, vier kansen gehad op, uh, op een hogere score. Maar ja, uh, hij kwam net niet. Het is nu Minu Menno Iepenburg die uh, geploerd wordt. Uh, maar dus het is scheidsgelegde laat het doorgaan. Het is nog steeds 1-2. Ja, vorige week uh. hebben we gezien, uh, Jan, het uh, hele goede spel. En uh, de hoeveelheid uh, doelpunten en doelkansen van uh, Fernando. Is dat vandaag weer zo? Nou, we hebben wel kansen gehad, maar... De doelpunten blijven een beetje uit hoor, nu op dit moment, maar ja, ik, zeg, uh, ik zei net al, we missen wel... Uh... Oh, ja, het is 1-3, Fernando loopt er binnen op de voorzet van... Wie was het? Luc En uh, Fernando loopt keurig binnen, het is 1-3. Ja, wij regelen het wel ja. hoor, ik zeg wel, Fernando, uh, hoe is het met uh, de doelpunten? En er komt er eentje, <laughs> ja. Ja, nou, uh, goed, ja het wel goed. Goed nieuws, 1-3, hoeveel minuten staat er nog op de klok? Uh, er staan nog drie minuten op de klok. Het is de 87e minuut. Oké, okay, en dan uh, 1-3. Nou ja. Nou, nah, dat, moet, dat moet goed worden. Trouwens. Zeker. 1-4, hè? 1-4 had je gezegd, toch? Ja, 1-4 had ik gezegd. Ja, ja dus uh, nog ja, één doelpuntje. Kan nog steeds. Ja. Hoe snel veld, uh, Jan? het nou op het veld, Jan? Wij spelen wel met de wind mee. Maar ja, je ziet die, die regen ziet neervallen, jongen. Het is... Ja, op zich om te voetbal is het natuurlijk heerlijk, maar langs koud kouden daar is het niet echt, uh, niet echt een feestje. Nou ja, we horen het, uh, ja, als er nog uh, gescoord wordt, horen we het nog uh, van je Jan. Dankjewel voor vandaag weer hè. Ja, is goed. En uh, hoop op uh, wat uh, beter weer bij de volgende wedstrijd. Ja, dat, dat wordt januari hè. Januari pas. Nou, kan het ook nog koud zijn hoor. 20 januari. 20 januari, oké, okay, dan spreken we elkaar de hele tijd niet. Nee, zeker niet. Nou, dat wist ik jou helemaal va vaak... Waarschijnlijk ook niet, hè. Oh, nee, je bent er helemaal niet meer dan. Nee, dan ben ik in Spanje. Ja, ik heb uh, wat in de, in de wandelgangen heb ik wat, uh, opgevangen daarover, uh, Jan. <laughs> ja, dus, uh, maar uh, dan spreken we elkaar helemaal niet meer op de radio... of uh, kom je nog wel terug? Ja, ja ik weet het niet. Ik dat ik eind april uh, nog terug ga. Uh. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja... mijn werk ook Ja, we, we hebben het er uh, buiten de uitzending nog wel even over uh, hoe we dat uh, verder gaan regelen. In ieder geval, hartelijk dank uh, voor uh, al je verslagen. Graag gedaan, jongen. En een hele fijne feestdagen. Dankjewel, jullie ook. Okay. Dankjewel. Ho Hoi, Jan. Het is de studio, Mo. Ziet er goed uit, beetje een Ja, dat donker een wordt. Oh nee, dat heb ik niet gedaan. Dat heeft natuurlijk uh, Willem gedaan. Willem beetje uh, ja. heeft dat gedaan. Uh, dank daarvoor, uh, Willem, als je een het luisteren bent. En vanavond uh, dus uh, de vrijwilligersprijs: even in ontvangst uh, nemen we daar beetje uh, uh, Die kans er dan, is beetje Die beetje een beetje een beetje een dat een beetje een beetje een beetje de Boys een Back een Town. town. een beetje uh, om vrijdag, om de week, moet ik zeggen, uh, op de radio dan. En de andere week, uh, dan is het voor uh, de ladies. Ah kijk. De ladies are back in town. De ladies are back in town. <laughs> ja, ja, ik weet het niet. Ja, nee. Rust aan de kust. Oh, rust aan de kust. De rust aan de kust uh, met uh, Dolly en, uh, en partners. Geen rust aan de kust dus. Nee. is nee. het Dolly is. En <laughs> uh, Mo. Ja. Beest van de week.nl. Maurice Mulder. <laughs> nee, daar ga oh. jij niet op. Nee, maar nee, wie hebben we een aanbieding? Ik heb uh, Odi gevonden. Odi? Ja, Odi hebben we gevonden bij uh, ik zoek een ba .dierenbescherming .nl in Zandvoort. Dierenthuis land. Het is een mannelijke kruising, middelgroot. En uh, ongeveer vijf en een half jaar uh, oud. Of jong, het is maar net hoe je het uh, wil zien. Een vrolijke hond naar mensen. Een uh, hele lieve hond. Alleen uh, onbekenden vindt hij nog wel een beetje spannend. En de kinderen is hij niet zo uh, heel blij mee. Hij is geweldig gewend om samen te wonen met een kat. Dus dat kan ook altijd nog op, samenwonen met een kat. Oké, okay, ja, super dus ja. met Odie wel. En, ik uh, heb geen kater hoor. Dat nee, oké. Okay. Ik wel vanochtend. Maar dat is ja, weer wat nee. anders. Nee, dat horen we ook helemaal niet. <laughs> nee, ik had gisteren een pupvis, dus ik moest oh, gisteravond ja, ja, okay. presenteren. Ja, en daardoor ja. is mijn stem ook een beetje ja, aangepakt. Nou ja, het nou, klinkt toch wel een beetje... Ja. Ja. Maar het gaat nog goed. Jawel, ja, het gaat nog heel goed. Nee, <laughs> nee over olie gesproken, over het hondje even terug. Want we dwalen af. Die uh, kan uh, prima met andere honden. Is gewend om alleen thuis te blijven en dan uh, lekker los in huis. Is keurig, netjes zindelijk. En uh, sloop niet, is geen blaffer. Het enige wat, uh, het ergste wat een beetje kan gebeuren met Odi is dat hij bij jou op de bank kraapt. Om lekker te knuffelen. Nou, dat is toch helemaal niet erg. Nee, absoluut niet. Hij heeft wel een, een paar, uh, wat onder de zielen, een paar dingetjes. Spondy, spondylose. Geen idee wat het is. Ja dat, ja, dat heb ik ook. Dat, is, dat heb ik ook. Ja, echt waar? Spondilozen. Uh, Oké. Okay. Ja, ja nou, dat heeft Odi ook. Oké. Okay. En een uh, lange rug, dus die is wat Ja. En daarvoor moet uh, Odi uh, levenslang aan de pijnstilling, maar dan mag de pret niet drukken. Heb je nou dit verhaaltje gehoord en denk je van nou, eh, ik wil wat meer weten over die Odie, ga dan even naar Dieren thuis Kennenland toe, en, uh, of op de website, en dan kan je het uh, allemaal nalezen. Odie. Ja, Odie. Nou, helemaal goed, dier van de week, dus uh, Kees van nummer 5 hier in Zandvoort. Over Odie gesproken, ken je, ken je de krompoes? De krompoes Ja, ken die ken wel, ik, ja, die ken ik, krompoes en, uh, ja. en uh, croissant. Ken je ook de drobbel? Drobbel? Ja. Nee, die heeft, uh, in Noord hebben we nou ook een uh, oliebolenkamst staan natuurlijk. Harri ja, is niet de enige instantier maar in Noordstad Arlen en die heeft de drolbol. Dat is een oliebol met uh, Nutella en chocolademousse. Oh, ik vond vonden we wel grappig. Ja, ik heb denk je dat hem gegeten of niet. Nee nee nee, ik nog heb nog hier op een plaatje. Oh ja ja, daar nou, ziet nou, het wel uh, heel, heel smakelijk uit. Uh, ik vond het wel grappig eigenlijk. Ja, nee je, maar, je ziet het in één keer omdat die uh, krompoes uh, zo uh, populair is. Zijn er ook allerlei bedrijven die in één keer allerlei uh, dingen met elkaar gaan uh, combineren ja. en zo. Uh. Ja, ja, ja, ja, ja, en dan uh, moet dat uh, lekker zijn. Of niet. Je, je merkt het vanzelf nee. gewoon proberen. Ja, nee, nou ja, het is, hetzelfde is gebeurd met de kapsalon natuurlijk. Hè. Ja, dat is toen een kapsalon En dat is uh, gewoon een uh, mega uh, succes geworden hier in Nederland. Ja, klopt. Niet alleen in Nederland, hoor. Het is ook al in België. Ja, ook uh, al in België. Gegaan. Ja, ja, ja. ja de, vla lekker. de Vlaamse... De Vlaamse frieten met zwarma. Uh, <laughs> met zwarma en erbij. En, uh, en kaas. En kaas. Nou, lekker, hoor. Lekker. Nou ja, zodat dadelijk uh, nog... Uh... Zullen we Marco nog doen zometeen? Zo ja, ja, je hebt 1 minuut 43, Marco, straks. Oké, okay, nou, eerst uh, deze. Dan Marco. Santa so tell me if you're really there Don't make me feel in love again If he won't be here next year Santa so tell me if he really cares Cause I can't give it all away If he won't be here next year Ik we gewoon uh, vandaag uh, bij me zitten, uh, Mr. Europe, uh, Morris Mulder. Nee, nee, nee, ik ben niet Mr. Europe, hè. dat was iemand anders. Oh ja, dat was Andor. Dat was de voorganger. Andor was uh, Mr. Europe, ja, toch? Ja ja, ja, ja, ja. En ik ben gewoon uh, de Europe Breakdown uh, jongen. <laughs> was de Europe, Europe Breakdown down, jongen. Ja, van, uh, toen ja, jaren, Jarenlang gedaan, uh, ik Mo. Ik kwam laatst je, uh, een foto tegen daarvan. Ja? Joetje. Ja, <laughs> ja zag maar. je er wel uh, goed uit toen Toen zag nog. ik nog wel goed Oh, oké. Okay. Nou ja, in ieder geval, uh, ja, Ariane Krande die heeft ook bij jou in de lijst gestaan, hè? Ja, dit nummer ook nog in uh, deze periode, dan maar dan een paar uh, jaren terug. Een paar jaren terug. Een paar jaren terug. Zeker. Na Ariane Krande. Toen we nog jong en vrolijk uh, en. Uh, fit en vitaal waren. <laughs> Wie ook fit en vitaal is. <laughs> ja, één nee, ja, keer in de maand hebben we altijd uh, Marco Tomez uh, live uh, in de uitzending. En dan heeft hij een heel mooi stuk uh, proëzie, en uh, ik kan alvast uh, verklappen dat hij uh, uh, op de 23ste over twee weken... zit hij ook uh, in de yeah. uitzending. En daar heeft hij een stuk over het uh, nieuwjaar. Want het uh, kerststukje heeft hij al gedaan. Twee ja. weken geleden. 25 november was dat. 25 november. En we gaan nog even luisteren naar uh, kerststukje. Hier is Marco Temes. Kerststukje. Wat hebben we toch gehaast. De grote Klaas is nog niet terug naar Spanje... of we richten ons op de volgende feestelijke campagne...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 That they got and I'm buried the bad ones for later A few words of wisdom I gladly forgot Cause mistakes I've been making for ages Oh, goodbye. So frustrating So I went to your house Though they warned me They said there was trouble ahead. Still I went to that house Just Dag Mo. Deze week op nummer 1 in de Euro Breakdown. Raccoon met een nickel voor goodbye. Kijk, dat toch? Dat horen we graag. <laughs> <maar> helemaal goed. <laughs> Raccoon inderdaad en nickel voor goodbye. Wat een goede plaat trouwens. Een lekkere plaat, hè? Wauw, woepie. Dat is even een van ja. de uh, nieuwste platen. Oh. Dat is, uh, hij is nog niet zo lang uit. Ik denk uh, een week of vijf, zes nu. Oh, oh oké. Okay, oh, okay. nee, nee, wel langer. Sorry, ja. van, van de zomer was hij al uit. Oh. Maar wel een laatste platen. Ja. Dus, uh, ik zit te denken wanneer ik hem ja. nog eerst het eerst had gehoord, maar dat was uh, nog Nickel voor goodbye... En voor ja, ons is het goodbye. ook hierbij. Dankjewel, uh, Mo. Ja, graag gedaan. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar, ja, dan, je er weer... en dan uh, ga ik nog twee keer hier uh, plaatsnemen als uh, meneer uh, Vaderveug afwezig is. Ja, als je het goed vindt, hè? Als je denk het goed het wel, vind. ik, ik denk, ik niet denk niet het wel, hoor. Ik weet niet of je heeft geluisterd vandaag. Ja, dat weet ik ook niet. Dat ga je maar vanzelf horen. Tuurlijk. En uh, dag, Joost. Dag. Dag, dag hoor. Dag. Dag. dag. Nou ja, ja volgende week uh, zijn we er weer met uh, Zandvoort op zaterdag. Hele fijne zaterdagavond en uh, ben je vrijwilliger... ga dan naar het vrijwilligersfeest natuurlijk, hè? Ja, vanavond om 8 uh, uur uh, uit mijn hoofd... of half acht, 8 uur Met onder in de de meer van, van Kessel, dat van Kessel. En uh, nog andere optredens. Mooi, vanavond in de haven, half acht. Be there. Tot volgende week. That's life.